mannen aan boord. Volgens Griekse media zijn het koeplegers en kwamen ze politiek asiel aanvragen. Ze zijn gearresteerd. Vanuit de helikopter was een noodsignaal gegeven. Het toestel werd bij het binnenvliegen van het Griekse luchtruim begeleid door twee F-16's. Turkije heeft al om de uitlevering van de acht mannen gevraagd. Uit Turkije komen berichten dat koeplegers het bevel hebben overgenomen van een fregat van de Turkse marine. Ze zouden het hoofd van de Turkse vloot hebben gegijzeld. Het gaat om de marinebasis Goldsoek aan de zee van Marmara. Na de mislukte staatsgreep in Turkije zijn bijna 3000 militairen opgepakt... heeft de Turkse premier Yildirim bekendgemaakt. In een persconferentie noemde hij de koeplegers erger dan de Koerdische PKK. De democratie heeft gewonnen, zei hij. Totaal zijn er 265 doden gevallen. Onder hen zijn 104 rebellerende militairen. De Turkse premier noemde de mensen die hun leven hebben gegeven voor het land helden... 1440 mensen zijn gewond geraakt de afgelopen nacht en in de ochtend. 15 juli zal de geschiedenis ingaan als een feestdag van de democratie, ze jilderen. De hele wereld heeft gezien dat de Turkse bevolking heeft gesproken en gewonnen. De Turkse regering overweegt de doodstraf in te voeren om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. Na de aanslag in Nice zijn 16 lichamen nog niet geïdentificeerd. Een man van 31 reed op de boulevard met een vrachtwagen... door een mensenmenigte, 84 mensen kwamen om het leven. IS zegt dat een soldaat van de beweging de aanslag in Nice heeft gepleegd. Hij zou daarmee gehoor hebben gegeven aan een oproep van IS... om burgers te treffen van de landen die meedoen... aan de internationale coalitie in Syrië en Irak. De dader wordt niet bij naam genoemd wat erop zou kunnen wijzen... dat hij op eigen houtje heeft gehandeld en niet door IS was gestuurd. Het weer het is bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het licht regenen. Maar geleidelijk breekt vanuit het zuiden de zon wat vaker door. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Ook morgen een afwisseling van wolken, zon en nu en dan een bui. Bij min of meer dezelfde temperatuur. Na het weekende wordt het warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 12 kilometer tussen Naarden en Afritbundenschoten. En richting Amsterdam op de A1 staat 7 kilometer tussen Naarden en Muiden. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. bestaat staat door een ongeluk tussen Rotterdam Prins Alexander en Knopend Kleinpolderplein 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hele mooie muziek oh, op de radio, hè? we zitten hier weg te zwijmelen met allen. Oh. Zo lekker, en dan denk ik van ja, one day I'll fly away. Dan zie ik die meeuwen niet om, uh, ik wil ook wel vliegen trouwens, en niet om eten van mensen hun bord te pikken, maar gewoon om alles te kunnen overzien. Maar dat is een oh. andere verhaal. Ja. Uh, vanavond, uh, dan begint het uh, Zaterdag Tropicana Festival en uh, dat is in het dorp. En dat begint uh, om acht uur vanavond. Dan spelen we er op uh, drie verschillende plekken. In het dorp uh, Muziek. En uh, ze beginnen, tenminste vanaf 8 uur... ...begint de band Son Candela... ...met een repertoire van overwegend... ...Cubaanse salsa en de zeer populaire Son. Ja, uh, Zomerse zo muziek dus ja, vanavond. het is Tropicana. En, ja. Ja, we hopen dus dat met de tijwissel straks... ...dat de, dat de zon weer een klein beetje naar voren komt. Uh, maar uh, dat, dat gebeurt trouwens vaak. Dat dat zo is. Uh, er zijn nog twee andere podia. Dat is op... Uh, het Dorpsplein bij de Jengs en uiteraard in de Haltestraat bij Lauren Hardy, Williams Pub. Daar staat de Geraldo Rosales Latin Band op het podium. En Rosales, die is van oorsprong uit Venezuela, is van een van de meest gevraagde uh, artiesten binnen en in het binnen- en buitenland. En heeft ondertussen al 18 albums op zijn naam staan. En uh, bij Brasserie Zin, Café Anders en Café 4, staan ook twee ex. Irma Derby, dat is van de Voice of Holland 2014 en Sisters en Ramon en Friends. En uh, dit podium dat heeft een combinatie van Latin and Soul. En dan is er nog een surprise act bij Chin Chin vanavond en bij Café Neuf. Uh, de in Zandvoort wonende zangeres Lona zal daar optreden met vrolijke en uitdagende Latin songs. Nou dat belooft wat. Tot, tot hoe laat is het feest in de stad vanavond? Uh, ja, ik denk dat het 12 uur is ja... Uh, Is dat zo? Ja, bij de Lederharts op RTOP. Heb ik niet gezien. Nee. Met een ijzer uh, geschreven nummer. Oké. Moet dat knopje niet binnenin gedrukt worden? Wat zeg je? Mij ben ik... Ja, ja, ja, ja. Ja, Gaat... ja doe nog eens. Ja? Ja, ja, ja, ja, beter. Ja, ja, ja. Je hebt mijn is, knopje niet ingedrukt. <laughs> nou, de hele tijd. Dat komt eigenlijk omdat het een schakelingetje is tussen die strandmeneer en die, en die binnenstudio. Uh, okay, het is best, okay, het is yeah. best ingewikkeld hoor, zo'n hey, paneel. Het stond trouwens in, in de Zandvoortse courant... Loda is vrijdagavond ja, te zien en te horen. Luna, Luna, sorry, Luna. sorry. Bij RTL uh, Late Night ja, en Show. En dat was gisteravond. Ja. Uh, nou, hartstikke leuk. En die staat dus gewoon vanavond hier in door. Dat mensen is zo, of mens mag ik niet zeggen, die dame. Die is zo beroemd in Duitsland, hè? Ja. Echt wereldberoemd. Uh, ze kan vliegtuigen op, op haar laten wachten. Zo beroemd is ze. Zo. En dat gebeurt dus ook, hè, af ja. en toe. Ja. Als ze vanavond maar, maar wel op tijd is gewoond, toch? Komt ja. goed, dan, Maar ze woont in ja, Zandvoort. Dus. ze woont in dus. oh. Zandvoort. <laughs> ah, ja, dat is, is hier. Dat is dan zo leuk dat dat eigenlijk in Zandvoort... Ja, we kennen er wel, omdat ze wel eens bij een evenement optreedt. Maar iedereen blijft hier dan nuchter. En, maar, dus uh, gisteravond op tv, ik zou kom kijken. En we ja. gaan straks geloof ik ook luisteren naar een aankomend artiest. Ik wil net zeggen, volgens ja. mij is dat lijntje daar klaar. We doen ja, nog één ja. plaatje, denk ik. En dan kunnen we, we schakelen. Schakelen naar de studio. Naar, naar het live gedeelte, het andere en, gedeelte van dan, het paviljoen. Vertel, vertel ik straks nog even over wat er morgen gaat gebeuren in het dorp. Ja, is dat morgen en, ook, loop ik aan. voor live. Oh, oké. Okay. Uh, ja, ja. En, uh, dat... en ik heb nog een uh, mededeling voor de kids voor morgen. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Hou het vast, dames. Het komt zo in de uitzending.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 Niels Geuzenbroek. En uh, terwijl wij uh, hier uh, lekker een vervriseld glaasje water gaan drinken. Ja, het is echt, uh, er komen langzaam maar zeker wat mensen op het strand uh, te zitten, zie ik. Er komen wat aan de voorkant, er zijn wat meer mensen. Het wordt ook wat drukker. En, en ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb daar dus geen verstand van, van, uh, van Thij en zo. Maar ik hoorde jou net zeggen, met het wisselen van tijd, dan kan dat... Zou, uh, zou de zon zomaar komen? Maar kijk, hij komt al kijk, jij ziet het voorschijn. Ja, ik, zie je ik ga mijn zon hebben zo. Ik kan nooit zo lang meer doen. Jij ja, had het erover dat er vanavond nog ergens gezelligheid is, iedereen uh, Ja, nee, het, wat, ik, wat ik wilde zeggen over... Uh, wat, ik heb net dus verteld over Tropicana natuurlijk. Maar ik wilde eigenlijk vertellen dat er morgen... Dat er morgen dus ook nog wat te doen is. En dat is de tweede editie Zandvoort Live 2016... Uh, nou, dat is de tweede, maar wel de laatste editie van dit jaar. Het is gratis festival op uh, Bruxelles en Mango Beach. Dat al 15 jaar uh, zeer geliefd is, onder andere door heel veel zand, bij zandvoorters. En uh, ze pakken weer heel groot uit. Uh, ze hebben hele bekende namen in hun programma. En uh, ja, de, de bekende band van de jaren 90, uh, koffers uit Haarlem, die komt. Die heette tegenwoordig trouwens de Samsonites, want ja... De, de tijd gaat vooruit ook. Ze hebben de sponsor gevonden. Ja, dat zou mooi zijn. En uh, na de Nights uh, is het de beurt aan een aantal DJ's. Waaronder uh, de bekende lokale DJ Charles. En uh, bij Mango's uh, is de line-up uh, echt om van te smullen. Want uh, de jonge DJ Hitro komt openen. Um, dat is uh, een uh, telg van de bekende Hittaker Family. Die al jaren aan de weg van de DJ's... Uh, timmert en nu ook produced. Al op 13-jarige leeftijd zijn eigen nummers maakte. Uh, ja, vanavond is er natuurlijk het ongelooflijk gezellige feest hier bij de haven. De vrij, het Vrijgezellenfeest. Uh, ook vandaar dat Vrijgezellenfeest. Daar gaan we weer. Precies. Ja. Maar in ieder geval, ja, ik, ik ben ook een happy single, zeg maar. Dus ik, ik zou toch ook gewoon naar een feest kunnen komen zonder dat ik behoefte heb om, uh, ja. zeg maar, mijn Vrijgezellen bestaan, bestaan op te, te geven. geven. Ja. Ja, dat zouden we eigenlijk aan William moeten vragen. <tie> Want ja, die doet niet anders natuurlijk, maar ja, die, die is al uitgebreid aan het uit worden. William! Kom eens even, want wij, wij, wij zitten toevallig even te praten over jouw feestje vanavond. Ja, ja. Station. Ja, want, want is het nou zo dat er alleen vrijgezellen mogen komen? Absoluut niet. Nee, nee wij, wij vroegen ons dus af of wij nou, nee, welkom eh, ben, zijn. Het, het gaat om een. Jij bent welkom, ik he, ben welkom. Nee, het is, uh, het is uh, voor brede, het is voor brede publiek Swingstation. En er komen veel singles. Ja, ja, er komen ook singles. Ja. Dat is het verhaal. Het is dus niet alleen maar voor vrijgezellen. Dat, dat, dat was even de, de vraagteken. Of wij, of wij wel welkom waren. Er wordt gedanst, swingen. Ja. Okay. ja. ja. Nou, papa is okay. het tegenaan. Helemaal goed, maar, maar desalniettemin zal ik nu, hem er toch maar draaien. Ik ja, gooi hem er dan toch maar in. André ik ja, ja. dus ben een beetje verliefd. Waarom de klaar voor staan, tenslotte uh, toch? Heerlijk. Dat ik van de week en ik voelde mij daar zo alleen. Was er warm en druk? Ik zat naast. De Die bracht ons uh, eventjes naar het verliefde momentje... wat we vanavond hier uh, ook uh, in uh, Swing Station kunnen gaan meemaken, begrijp ik. Dus uh, dat dus zal waarschijnlijk wel gaan Hazes gedraaid worden vanavond. Absoluut niet. Nee, dat wil ik niet zeggen. Dat wordt ah. alleen maar swingen. Ik, uh, ik ga naar uh, de andere kant toe, naar Dolly. Want uh, Dolly die heeft haar uh, volgende gast alweer aan de tafel zitten. Ja, ja. En wat voor een gast. Een, een bijzonder krachtig en spiritueel en... Ja, je, je kan zoveel bijvoeglijke naamwoorden voor jouw naam zetten, want uh, het is een aparte inwoonster van Zandvoort, dat kan ik je verzekeren. Naast mij zit namelijk uh, Cathy. Uh, menigeen kent haar van de fysiopraktijk, uh, de fysiotherapie. Ja, je doet de uh, mensendiektherapie, dat is je beroep uh, waar je je dagelijks mee bezighoudt. Uh, dan kent menige Zandvoorter en Zandvoortse bezoeker van het avondstrand haar... Uh, van de dame op het subbord die uh, druk uh, yoga oefeningen doet. En dan af en toe is van het bord af glijt, en Dan, uh... ja, dan is uh, onze Katie ook bekend in Zandvoort als uh, zangeres. En uh, wat voor een, ze schrijft de prachtigste nummers. En ze heeft een, een hele mooie, zwoele, warme stem. En, uh, nou ja, ik ben al een beetje te blozen. Nou, dat zien ze niet hoor. Dat zien ze niet. Gelukkig, gelukkig. Ja. Nee, Maar leuk dat je kon komen. Je bent even in je middagpauze hier naartoe gekomen. Ja. Want je bent druk aan het werk in feite. Ja, klopt. En, uh, nou heb ik, ja, ik, dit was natuurlijk al een, een lange introductie. Maar ik vind het wel leuk. Er zijn twee dingen in jouw leven nu aan de hand. En in jouw praktijk waarvan ik zeg van... Hé, hey, dat is bijzonder. Je hebt ja. net uh, een eerste route afgerond met een uh, groepje kids. Ja. Want klopt. jullie zijn een uh, fit uh, programma begonnen voor uh, ja. kinderen. Ja. Ver, uh, vertel eens, hoe, hoe is dat verlopen? Uh, nou, ik kreeg uh, de vraag van iemand uh, om uh, een programma op te zetten voor uh, kinderen met overgewicht. En um, dat ben ik opgestart samen met de diëtist Adele Schmid hier in Zandvoort. Uh, en mijn collega Jordi Wolters, ook oefentherapeut. En we hebben uh, zes kinderen begeleid gedurende twaalf weken. En we hebben een heel oefenprogramma voor ze uh, opgesteld. En het doel was vooral om uh, kennis te maken met gezond bewegen, gezonde voeding en bewust te worden van hun huidige situatie en wat ze zelf kunnen verbeteren. En het doel was ook om hun wat meer zelfvertrouwen te, krijgen, te geven, ook ja. lichamelijk. En dat is een hartstikke leuk programma geworden. De kinderen waren heel erg enthousiast. En, uh, en, en vijf van de zes kinderen gaan ook door met het programma. Dus we gaan een vervolgprogramma nu maken. Uh, voor een uh, volgende kwartaal. En dat is, dat is leuk. leuk. Ja. Dus het is goed aangeslagen ja. bij de kinderen. Jullie ja. hebben ze dus goed aan de gang gekregen. Ja, voor ja. ja. kinderen tussen de 10 en 13 uh, jaar. Ja. ja, want daar is en, niet zo heel veel voor. Hè? Voor kinderen tussen 10 en 13 jaar. Die vallen nee. allemaal een beetje tussen het al en het schip wat dat betreft. Ja, ja. en zeker, dus... zeker ook in Zandvoet. Voor die doelgroep uh, was ook helemaal niks. Dus uh, en het is toch wel iets wat uh, heel erg aan de orde is op dit moment. Ja. En uh, de kinderen zijn super gemotiveerd. Oh. En Het was ook heel erg leuk om, om te zien hoe graag ze ook bewegen. Ja, toch? Uh, wel. Want je hebt toch vaak het idee, als kinderen wat overgewicht hebben, heb je een bepaald beeld bij. dat ze ja, misschien wat luier zijn. Ja, ja. Maar echt absoluut niet. Nee. En hele ja, sterke, uh, bijzondere kinderen ook. ook wat ze ja. ook al allemaal wel gewend zijn om gepest te worden. Ja. Uh, maar toch gaan ze daar heel goed mee om. En we hebben ook geprobeerd om hen daar nog meer... Uh, zelfvertrouwen in te geven. En dat, dat ze gewoon ook, uh, ook leren ontspannen bijvoorbeeld. En uh, daar ga, gaan we in het volgende programma wat verder op door. Ja. En uh, ja, dus dat is echt heel succesvol dat En Zit het er ook misschien in dat je uh, in de toekomst uh, nog een nieuwe groep gaat opstarten? Of? Ja, dat zit er wel in. Ja, het ja? zal wel heel leuk zijn. En dan willen we ons ook richten op de op, uh, iets ouder uh, doelgroep. Ja? Dus uh, net zo eerstejaars uh, middelbare school. Oh. Omdat de kinderen ja. dan ook wat, alweer wat ouder zijn. Ja. Uh, en ook natuurlijk met heel veel dingen te maken krijgen. Ja. En uh, we ze nog wat meer dingen kunnen meegeven. Dus een uh, ja. groep van zo'n 13 jaar, 12, 13 jaar. Ja. Ja. Ja, dus jullie dus, voorzien uh... gewoon in een behoefte in feite, hè? Ja. ja dat ja. is er dus toch wel, ja. ja. Um... En het is leuk. We vinden het allemaal heel leuk om met de kinderen te werken en om leuke dingen te bedenken. Ja. Dus op een gegeven moment bijvoorbeeld eigenlijk naar buiten gaan... En door slechte weer naar Jump XL geweest, hier in stadsvoet, ja. nou dat vond ze helemaal te gek, ja. en we zijn een keer met ze gaan surfen. Ja. En, en we hebben zo geprobeerd om eigenlijk met allerlei soorten bewegingen kennis te maken. En, ja, uh, ja was super. Ja, want uh, je hebt ja. het nu over dat Jump XL, hè, al die ja. grote trampolines die ja. bij centerparks nu staan, maar dat is natuurlijk ook enorm goed voor de spieren en ja, voor het geweldig. afvallen, hè? Ja, voor alles. Ja, want ik geloof ook, uh, ik heb me en... laten vertellen, laatst. toen ben ik Chris uh, even gaan, uh, gaan informeren, dat uh, dat je daar ook programma's voor kinderen hebt die aangeboden worden hè? Ja, om, om, ja, uh, ja, om fit te blijven ja. en om af te vallen die trainingen. Leuk. Ja, is geweldig. Ja, is leuk. Wel heel goed. Ja. ja. Ja. En dan heb je nog een projectje op Stapel staan. <laughs> heb ik zo stiekem in de wandelgangen vernomen. Want ja. in september gaat er iets in Zandvoort gebeuren... wat al in heel Nederland al een beetje ja. aan de gang is. Maar, maar ook jij gaat in Zandvoort zorgen dat het in de grond gaat komen. Vertel eens. Ja, superleuk. Ik word er heel blij van. Het heet de Geluksroute. Oh, de Geluksroute. Ja, Luc en ik hadden het erover. Ik en wist... was zaten... toch ja. de naam. Iets met liefde of zo. Maar geluksroute, ja. geluksroute, dat is hem. Dat ja. Ja. hem. ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, dat is al ontstaan, uh, opgezet een paar jaar geleden, door Marieke van IJssel. En ik geloof dat ze in Leiden begonnen zijn. En inmiddels uh, zijn er geluksroutes door, uh, door heel Nederland al ontstaan. Uh, Haarlem is een van de grootste. Dat, uh, die hadden in februari een geluksroute. En het, het, uh, het idee is dat, je, dat iedereen kan meedoen als geluksbrenger. En dat jij dat deel waar jij blij van wordt. Ja. Dus het, het kunnen mensen zijn die inderdaad de praktijk hebben, maar het kunnen ook gewoon uh, mensen denken van, nou, ik ga gewoon uh, free hugs uitdelen, of uh, ik uh, ik ben heel, ik kan heel goed uh, knutselen. Ik ga een knutselmiddagje houden voor kinderen, of het kan van alles zijn. Cafetjes die gelukskoekjes uitdelen, of, of iemand of. die um, engelen. En... Tijdens uh, de geluksroute in Haarlem konden ja. mensen bij Haarlem 105 binnenstappen en een verzoekplaatje aanvragen. Oh, dat is ook leuk. Dus ZFM begrijpt ja, ja, liggen... je kans, ja, zou ik zeker. zeggen. zeker. Hey, je kan als omroep bij hierin aanschuiven. Ja, bij deze meld ik me aan. Heel goed idee van jou, Luc. Ja, ja, ja, ik, ik, ik, ja noem me wat, ik noem maar wat. Ja, ja ik zit hier alleen maar met, met muziekjes voor me, maar ja. ondertussen zit ik wel mee te luisteren. Ja. Want, nee. Helemaal leuk. Nou ja, en ik heb dus toen meegedaan uh, als enige locatie in Zandvoort. En toen dacht ik, ja, eigenlijk moet er ook een Geluksroute Zandvoort zijn. Er zijn ja, zoveel leuke leuk. mensen hier en die ja. mooie dingen doen. Okay. En uh, kunstenaars en, en ja. therapeuten, masseurs, schoonheidssalons. Mensen die zich willen opgeven, die kunnen jou er ergens voor bereiken? Uh, ze kunnen ook kijken op de website geluksroute.nu en dan uh, zoeken op, haar, op uh, Zandvoort. En, uh, dus ik, ik maak deel uit van het geluksteam. Ja. En um, dus mensen kunnen gewoon een, een profiel aanmaken op de website. En dan krijgen ze gewoon een eigen pagina. En dan kunnen ze hun gelukspreuk delen en wat ze willen doen. En Top. ze kunnen aangeven of, of, of, of mensen zich van moeten opgeven. Of dat ze gewoon kunnen aanschuiven. Of, uh... En dan wordt er uh, op de, uh, het weekend zelf, dus 10 en 11 september... Uh, wordt ook een kaart gemaakt, is ook een app beschikbaar... dat er gewoon precies te zien is op welke locaties wat gebeurt... En uh, nou, hartstikke leuk. We gaan dan ballonnen uithangen. Dus we proberen echt op dat moment dat weekend Zandvoort helemaal in een klavertje 4 uh, sfeer Mooi. te krijgen. Mooi. Dus nou, nou ja. heb, je, heb je een leuk idee of zeg je nou, ik wil daar wel aan meedoen. Ik wil ook wel mensen een stukje geluk meegeven vanuit ja. mijn beleving. Uh, zoek dan even op internet naar uh, geluksroute.nu. Hm. En u, dus niet NL, maar NU. Ja. En uh, maak je profiel aan. en uh, word onderdeel van deze prachtige route die gaat komen. Heel ja. leuk! Super leuk. Nee, ik, uh, met een beetje geluk, dan uh, kunnen we jouw uh, nummer draaien. Dat gaan we proberen of dat gaat lukken. Ik ja, uh, ben benieuwd. Bij, bij deze. Hey, hartstikke bedankt dat je even de tijd hebt om langs te komen. Ja, tussen, ja, je, tussen je pauze door. Ik vind echt uh, top dat je even de ruimte hebt genomen ja, voor de uitzending. Jazeker, ja, weten. En bedankt voor de uitnodiging. En heel veel succes met allebei de projecten. Ja, dankjewel. Ja. dankjewel. <laughs> Check it out, illusions I'm sealed with no instructions Sinking too deep My percentage of care is rising I'm tired of acting like a mermaid I know, I know I am not waterproof Not waterproof My eyes are swimming in tears The waves are swallowing me up The pressure is too high Op de radio. En, dat, en dit hadden we ook wel live willen hebben, maar dat zat er helaas net eventjes niet in. Dat was een beetje zonde, maar wel een heel leuk interview. We gaan even kijken, als het goed is, is Dolly aan de andere kant in uh, dit prachtige paviljoen. Dat, dat, dat klopt, Luc, ik sta paraat. Nou, dat is mooi. En, uh, en jij gaat zingen. Nee, ik ga toch? zingen? Oh, ja, ik wil best wel zingen, hoor. Ik denk dat we dan weinig luisteraars overhouden. Nee, dat zingen laat ik over aan de dame hier naast mij. Want naast mij in het studio gedeelte, uh, wat voor de live uh, mensen is, hebben we, of live zangers en uh, live muzici, zo moet ik het zeggen. Uh, staat naast mij Lea Bos en zij staat klaar om een mooi lied voor u te zingen. Uh, misschien komt het er nog van dat je je eigen nummer kan zingen, dat weten we natuurlijk niet. Maar je gaat nu zingen een nummer van Adele, To Make You Feel My Love. Lea, zet hem op, we gaan genieten. see my face and you would be reminded that for me it is a no Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of. Of our glory days I hate to show up out of the blue uninvited But I couldn't stay away, I couldn't fight it I'd hoped you'd see my face And you would be reminded that for me It isn't over Never mind, I'll find someone Nothing but the best for you too Don't forget me, I bang I'll remember you said Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Nothing compares, no worries or cares Regrets and mistakes, they are memories made Prachtig, mooi stukje muziek zeg. Laila, dames en heren, geef nog een keer ja, een ja, ja. applaus. Le Leila Bos. Ja, nou ja, ik, ik verwacht even. een beetje, maar ja ja ja, ja, ja, ja, ja. want zo is het wel. Hey, nou, ik, ik schrok even, want dit was Someone Like You. Ja. En, uh, ik had in gedachten een ander nummer te gaan zingen en toen ineens kwam deze muziek op. Daarom was het begin een beetje. Oh, dat ik zo van: ah, oh, wat is er aan de ja, hand? Ja. Maar. Uh, make you feel my love. Ja, dat dacht, dan dacht ik ook dat je die like ging zingen. Dus ik zal oh. even... Heel veel gebabbel achter de schermen in één keer hier, ja, hoor jongens. We gaan eventjes naar het Haarlem onder 105 nieuws. Oké, bedankt je. Dit is Haarlem. 105. Het 023 nieuws. Ja, daar zijn we weer. Uh, er zijn de afgelopen twee dagen weer bussen bekogeld in Heemskerk. Gisteravond gebeurde dat onder andere bij de laan van Assenburg. Er is onderzoek gedaan, maar er zijn geen sporen gevonden van de bekogeling. Er zijn gelukkig in beide gevallen geen gewonden gevallen... maar een, in een van de bussen zaten wel passagiers. Of er maatregelen komen, dat is nog onbekend. In de Emostraat in Haarlem is vrijdagavond bij een grote ruzie een gewonden gevallen. De aanleiding van de ruzie is niet precies bekendgemaakt, maar het was wel goed mis. Meerdere politieauto's en een traumahelikopter kwamen namelijk op de ruzie af... Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en daarnaast is er een persoon aangehouden. In Hillegom is gisteravond bij een aanrijding een fietser gewond geraakt. Het gebeurde op de kruising van de Wilhelmina-laan en van de, van de Endelaan. De auto zelf heeft schade opgelopen aan de bumper, de motorkap en het voorraam. De fietser is overgebracht naar het ziekenhuis en de politie doet nog verder onderzoek. D66 in Zandvoort pleit voor een groter skatepark. Er zou er eentje moeten komen met een internationale allure. Er is nu al een park langs het spoor, maar dat is te klein volgens de partij. Het idee is om het park aan te leggen op een centrale plaats, zoals bijvoorbeeld op de boulevard. En op die plaats wordt dan de aantrekkingskracht van Zandvoort vergroot. En hebben ook de servers een alternatief wanneer de zee een dagje niet gunstig is. Het 023 nieuws. Vind je ook? Op haarlem105.nl En je mobiele telefoon.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 Geladen. De lucht die is zo hemelsblauw. Terrassen vol met mensen. Lekker muziek op de radio. En dat doen we er tenslotte voor hier bij de 89. In de FM in, in, in, in Haarlem in de regio. En in de 106 uh, hier in de regio van Zandvoort. Ik, uh, ik kijk even naar buiten en dan uh, zie ik uh, mijn collega daar staan. Die straks uh, een stukje eerder van me overneemt. En als het goed is, is dat uh, Melvin. Melvin, goedemiddag. Ja? Ja, Luc. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik uh, luister mee op mijn eigen radio-uurtje, maar uh, je begint nu net te praten daar. Oh. Kijk, ik loop net naar buiten het strand op om eens te kijken wie er allemaal bij zijn. En ik zie me daar toch een meeuw midden op een bord duiken. Mevrouw, dat was uh, bij u, hè? Is dit, is dit dezelfde tosti nog steeds? De tosti wel, maar ik wel een nieuw biertje gehad. Ging, ging je op het bier af? Alles ging om en mijn tas stond eronder. Dus het, was, het droop zo naar, allemaal naar beneden. En het ging ook zo snel. Die vaak hier op het strand? Uh, ja, maar niet, uh, niet zozeer een zandvoort. Overal wel uh, hier in de buurt. In Bloemendaal en muiden en zo. En als u daar nou moet vergelijken met stranden in de buurt, welke heeft de meeste sfeer? Ja, dat, dat wisselt. Uh, dat heeft ook met, uh, met de temperatuur te maken. Als het heel warm is, dan ben ik hier niet. Nee, wat is er dan met zand voor? Dan vind ik het te druk. Ook de druk op Zandvoort. Ja, dat is een hele goede reden. Maar ja, nu, nu last van meeuwen. Gebeurt het ook vaker? Ja, ik heb het nog nooit uh, meegemaakt. Nog nooit? Nee, het is echt... Uh... Ja, je, je verwacht, je ziet die meeuwen gaan, maar je verwacht het niet. En ineens... Het, het, het gaat ook heel snel, want hij, hij, hij valt aan en hij is gelijk weg. Ja, die, ja, die... Voordat je beseft uh, uh, wat er gebeurt, is het al gebeurd. Ja, die meeuw heeft nu een lekker biertje. Gaat hij ook nog even de zee in vanmiddag? Uh, ja, maar niet helemaal. <laughs> ik wens u heel veel plezier, dank u wel. Bedankt hè. Ja, maar wel vind nou je er toch staat. Ja, ik, ik ben nog eventjes nieuwsgierig nu je er toch staat. Uh, hoe het, het eventueel is met het weer uh, al daar buiten. Want wij staan uh, achter de ramen. En uh, achter, hij hoort me niet, denk ik. Hij, hij, hij kijkt naar zijn zendertje, maar hij hoort me niet. Nee, dat is zo, het is zo jammer. Sommige dingen gaan zo gigantisch vandaag. Maar goed, ik heb Irene ook nog hier naast me zitten. En ja. Dolly aan de andere zijde. Dus het is best gezellig aan de tafel. Ik, ik had nog wat uh, gevonden op, uh, op het internet. Uh, heel bijzonder. In Amsterdam heeft een wandelaar namelijk een, uh, een bilpartij gevonden. Oftewel... een nou, hij, hij zag dat en hij dacht van, goh, wat is dit? Dus hij heeft een foto gemaakt en is naar de meldkamer gegaan om te checken of dat het een menselijk achterwerk zou zijn. Er is heel goed gekeken en we keken nog even of dat er misschien een, een, een krulstaartje aangezeten zou hebben kunnen. Dan zou het van een varken geweest zijn. Maar nee, er was geen krulstaartje. Uiteindelijk hebben ze gecon, geconstateerd, geconstateerd, dat het een siliconen kont was. Dus iemand heeft waarschijnlijk dat op een feestje gebruikt of zo. Die heeft dat in de broek gedaan om een beetje fatsoenlijke... Een beetje opvulling. Een beetje opvulling voor ja. een paar platte billen. Misschien wel een uh, vrijgezellenfeest feest of zo. Je weet ja. het niet. Maar in ieder geval... Uh, nou ja, het was wel een, een eenzaam verhaal zo daar midden in de, in de wei die komt. Ja, ja, ja, dus ja, ja, ja. mocht er iemand nog behoefte <lacht> hebben aan een paar stevige zijn billen... <lacht> of ze kont kwijt, dan kan die zich melden bij de politie in Amsterdam... want die hebben hem gevonden. Ja, die zijn... <lacht> en hebben die ze zijn... meegenomen. Dus. Ja, ja oké. Okay. Hé hey dames, uh, ja. wat gebeurt er nog meer in het Zandvoortse? Is er nog nieuws uit de regio? Uh, nou, er is uh, morgenmiddag een hele leuke middag uh, in, in Bloemendaal dan wel weliswaar. Onze uh, buren. Ja, ook op het uh, uitzendgebied. Hè? dus zijn we duidelijk ook te worden voor alle partijen. Ja, nou ja, zo is het ook, zo is het ja. ook. En uh, daar is uh, voor de kinderen een hele leuke middag georganiseerd. Daar hebben ze wel entree voor, maar... Uh, Weliswaar, dat is, de kinderen kunnen daar heel veel leren. Uh, ze kunnen dan lekker een dagje spelen. Het begint morgen om 1 uh, uur en het eindigt om 3 uur. Dus het is, uh, gaat over twee uurtjes. En uh, ze leren van alles over het afval wat ze vinden op het strand. En uh, ze kunnen naar de schatten van de zee zoeken. Ze leren over schelpjes, over de windrichtingen, het leven in de zee. En uh, ze gaan dan opruimen. En, uh... Ze moeten wel wat laten liggen voor die vrijgezellenclub die er daarna over, ja, over wel... het strand komt. Want anders dan wordt het niks zo natuurlijk. Dat is, dat is volgende, volgende maand pas. He. Oh nee, nee, oké. Okay, nee, dan, dan, dan, dan hebben we weer genoeg troep gemaakt hoor. Ja. Dan... Ja, dan... Ja, dan... ja het dat is, is wel jammer snel. hoor. Want uh, ja. ik moet je eerlijk zeggen. Ik loop elke ochtend met mijn hond over het strand. En ik verbaas me steeds weer over wat er allemaal op dat strand ligt. Hoe ingewikkeld is het toch om die rotzooi op te ruimen. Ja, er staan genoeg vuilnisbakken. Er zijn he, echt voldoende ja. vuilnisbakken. Zowel een een op het strand als op de bouleva dus pak ik heb ook een tasje bij me en ja daar stop ik gewoon alles in wat, wat... Daar ligt vanochtend, lag er een enorm groot stuk touw. Een bezwekerzoon, zo'n ja. touw waar je een boot mee vastmaakt. Ja. Nou, dat zijn nou juist dingen waar dieren in uh, verstrikt kunnen raken. Dus Absoluut. Ja, ik dat zeg dat ook bestrikt. tegen mensen, jongens, als jullie op het strand lopen... en je ziet wat liggen wat er niet hoort, stop het in een tasje... of neem het mee in je hand tuurlijk. en gooi het ergens in een prullenbak. Ja, en zo tuurlijk. houden we ons uh, strand uh, lekker schoon. En de zee, want uh, de zee, als het vloed wordt, dan uh, wordt alles door de zee meegenomen. En Zeker. Dan beschadigen we het zeeleven weer, hè? Ja, uh... Komt er in één keer muziek? Oeh. Ja! Ja! <laughs> yeah. Ah, yeah Ho. Sexy als ik dans mm -mm. Yeah. Ah, weet je wat het is?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 Sexy als ik dans, steek ik mijn handen op, ga mijn voeten zo hard ik voel me sexy. Als ik dans, gooi jij je haar dan, zo lekker dat het ik steek ik mijn handen ga mijn voeten zo ik voel me sexy. Als ik dans Gooi jij je haar dus je lekker en, uh, ik voel me sexy als ik dans. Lekkere muziek op de radio, daar doen we het voor met z'n allen. En daar hebben we ook weer live uh, muziek bij. Want uh, Lea staat weer klaar om uh, een zong te brengen. En ik heb begrepen, haar eigen liedje dit keer. Ja, dat klopt Luc. Ze gaat uh, haar eigen nummer brengen. Uh, dat heeft ze twee jaar geleden geschreven. Uh, toen, uh, toen opa... Uh, is gestorven en een obade aan haar opa die gaat nu komen. Lea, ga je gang. You may be gone, but we still love you I don't know what we're doing without you I don't know how we are going to survive alone You were always telling stories Like no, I want you could do Just remember we still love you And your body may be gone, but the memory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 Meer. Nu eerst het nieuws van twee uur.